In de handen wa de wa in de na'udhu billahi wa handen in de handen a'malina man yahdihillahu in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de in de handen in de in de handen in de in want wij zeggen alle natuurlijk zeg maar, te behoren tot Ahl-Sunnah. Maar weten we wat de Aqida van Ahl-Sunnah inhoudt, wat het allemaal aan stelregels omvat, wat het betekent om tot Adel Sunna te behoren. Dat is belangrijk. En als wij spreken over de Aqida, dan doelen wij op een diep gewortelde overtuiging die zich natuurlijk in het hart bevindt. Overtuiging in Allah subhanahu wa ta'ala. Overtuiging in zijn engelen. Overtuiging in zijn boeken. Overtuiging in zijn profeten. Overtuiging in de dag des oordeels En natuurlijk de voorbeschikking. Als je praat over lageren, dan praat je over dit soort zaken. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen die ter discussie worden gesteld... ...tijdens de lessen van de aqidah. Nou, Vaak als je het ziet, degene die echt lessen de volgen... ...dan zal altijd gefocust worden op het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Wat houdt dat in? Er zal gefocust worden op Tauhid. En hoeveel categorieën kent de Tauhid? Er zal gefocust worden op het iman in de engelen. Iman in de profeten. Je kent het wel allemaal, de overlevering van Jibril salam. Toen hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam bezocht... Hij dat de profeet een aantal vragen En die overlevering is belangrijk. Waarom is die zo belangrijk? Vanwege datgene wat de profeet aan het einde van de overlevering zegt. Wat zegt hij namelijk? Hij zegt, wie was dat? Dat was Jibril. En met welke doel is hij naar jullie toegekomen, zei de profeet? Om jullie te onderwijzen in jullie geloof. Dus die zaken die genoemd zijn in die overlevering... Dat is jullie geloof. Daar moet men bekend mee zijn. Hij moet niet alleen de overlevering aan zijn hoofd kennen... Kunnen voordragen, dat is een goede zaak, zonder meer. Maar ook als ik hem vraag, of als iemand anders hem vraagt. En vooral een niet-moslim bijvoorbeeld, zou je vragen. Wat houdt het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala in? Dan moet je kunnen vertellen wat het inhoudt. Niet alleen ik geloof en klaar. Je moet ook kunnen voordragen wat jouw geloof betekent. En deze tak eigenlijk van de islamitische wetenschap, want het is een tak, een belangrijke tak van de islamitische wetenschap, de leer van de aqida, houdt zich bezig met onderwerpen, zoals bijvoorbeeld wat je vaak tegenkomt tijdens de lessen, als jullie ook lessen volgen van de aqida, dan zul je dit soort onderwerpen tegenkomen. Het heb ik gezegd, je zult het iman tegenkomen, wordt ook wel behandeld. Je zult bijvoorbeeld het verborgen, het ongeziene, het reep zul je ook tegenkomen. Zaken die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft verkondigen... ...en die te maken hebben met al-ghaib. Heel veel zaken. De ghaib dan doe ik bijvoorbeeld op zaken zoals het graf. Zoals de dag des oordeels. Zoals tekenen van het uur. Noem het maar op. Al dit soort zaken komen ook, zeg maar, naar voren... ...wanneer men spreekt over laqidah van de moslim. Ook over profetische voorspellingen. Kom je ook tegen. De voorspellingen die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gedaan... En natuurlijk niet te vergeten, ook onze standpunt van el Sunna tegenover de metgezellen. Een belangrijke zaak. Hoe denken wij over de metgezellen? Hoe denken wij over de metgezellen van de profeet, vrede zij met hem? Hoe zien wij hen? Wat zeggen wij over hen? Want daar onderscheiden wij ons ook mee van anderen. Dat is ook een zaak die besproken wordt tijdens el aqida zonder meer. Maar ook het weerleggen van verkeerde denkkaders en verkeerde gedachten. die heersen bij sommige groeperingen. Want ik denk dat in ieder van jullie wel iemand tegen het lijf is gelopen die bijvoorbeeld hele vreemde dingen verkondigt over de islam. Hele rare dingen zegt over de metgezellen bijvoorbeeld. Of over de Aqida. Of over de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Die mensen kom je tegen. Dus wij moeten bekend zijn met onze agenda om ook dat te kunnen weerleggen. Want vaak wat je ziet is dat een aantal broeders zeggen... nee, dat is niet zomaar als er wordt gevraagd. Ja, je moet met argumenten komen. Leg uit. Hoezo niet? Dan moet je dat ook kunnen. Waarom? Dat maakt ons ook bijzonder. Dat komt. Maar ik zeg het nu al. Wij praten aan de hand van bewijzen. Niet aan de hand van valse verlangens. Als wij iets zeggen... Iemand die behoort tot Ahlul Sunnah, altijd als hij iets zegt, dan zal hij daarna zeggen: Qala Rasulullah of Qala Allahu Azza wa jal. Dat maakt ons zo bijzonder. Terwijl soms zie je bijvoorbeeld iemand die tot andere groeperingen behoort, die bijvoorbeeld zeg maar een hele lezing voordraagt. Misschien wel een boek voordraagt, een boek aan informatie. Maar geen één keer zegt: Qala Rasulullah. Wij zullen bij iedere punt altijd zeggen: van, Qala Rasulullah. En natuurlijk, zonder meer, dat zeggen wij dan ook stellig, een vastberaden En dan zijn we ook standvastig in. Wat eigenlijk ook wordt besproken tijdens dit soort lessen van l'aqida, is het bestrijden natuurlijk van bid'ah, van innovaties, van nieuwlichterij. Wij zeggen, neem het geloof aan zoals Mohammed sallallahu alayhi wasallam die aan ons heeft overgedragen. En daarom in ieder van jullie, als hij op het punt staat om een daad van aanbidding te verrichten, dan zeg ik tegen hem, luister niet naar wat anderen zeggen, maar ga op zoek naar overleveringen waarin de profeet ons uitlegt hoe zo'n daad van aanbidding tot uitvoer verricht dient te worden. Zo gaat iemand die behoort tot Ahle Sunnah te werk. En zoals ik zei, de Akhida van Ahle Sunnah kent een aantal opzienbarende kenmerken. Eigenschappen die alleen voor deze akida gelden en niet voorkomen bij de akida van anderen. En dit natuurlijk vanwege het feit dat de akida van el sunnah afkomstig is van Allah subhanahu wa ta'ala. Het vloeit voort uit de openbaring van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het kent een goddelijke bron. Terwijl anderen zich baseren soms op hun eigen meningen, zeggen wij als het gaat om de akeda, om het credo, die dient aangenomen te worden vanuit de openbaringen, vanuit de zuivere bron, kita'us sunnah. En laten wij beginnen. Tot die unieke kenmerken van echte sunnah, als het gaat eigenlijk om de akeda, behoren de volgende zaken. Eén: een informatiebron. Die niet vatbaar is voor dwaling en vergissing. Dus het is een bron die onfeilbaar is. Waarom? Omdat het gebaseerd is op de kitab, de sunnah. En niets van doen heeft natuurlijk met de opvattingen en denkbeelden van gewone mensen. Nee, waar halen wij onze informatie vandaan? Uit de sunnah van de profeet sallam, en de Koran. En die beide zaken zijn openbaring, afkomstig van Allah subhanahu wa ta'ala. En we kunnen niet zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala zich kan vergissen. Of een fout kan maken. Verheven is Allah subhanahu wa ta'ala boven dit soort zaken. Hij is de perfecte, de meest perfecte. Dus alles wat hij ons voordraagt, alles wat hij zegt, is perfect. Al zouden de mensen anders beweren. Wat van Allah subhanahu wa ta'ala afkomstig is, is Perfect. Een moslim mag daar niet aan twijfelen. Maar ik zeg wel, het moet wel bewezen worden dat het echt... Want als het gaat om de Koran, staat vast. Maar soms de Sunna. bepaalde overleveringen worden voorgedragen die zwak zijn. Maar wanneer wij vaststellen dat een overlevering correct is, dan dient die blindelings aangenomen te worden. Wij beroepen ons op een naslagwerk dat afkomstig is van Allah subhanahu wa ta'ala. Zonder meer. Onze referentiepunt... Onze naslagwerk is de Koran. Wat het woord is van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is één. Twee. Een andere kenmerk van Haqidat al sunnah Is de overgave aan Allah en zijn boodschappen. Wij geven ons over aan Allah en zijn boodschappen. Om een aantal redenen. Waaronder natuurlijk ook het feit dat deze boodschap. Dit geloof gebaseerd is op het ongeziene. En jullie weten dat wij geen vat hebben op het ongeziene. Geen inzage hebben in het ongeziene. Dus daarom geven wij ons over. We weten dat Allah subhanahu wa ta'ala de allerwijs is. Wat van hem afkomstig is, dat is absoluut goed. En daarom geven wij ons over. En het geloven in het ongeziene vereist een soort toewijding. Een onderwerping aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is een van de voornaamste kenmerken van de gelovigen. In surat al baqarah bijvoorbeeld. Begin. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ lil Het is een boek die als leiding dient voor de gelovigen, voor de godsvrezenden. Maar wie zijn diegenen? Wie zijn die muttequen? Wie zijn dat? Hij zegt, Degene die geloven in het ongeziene. Dus het is een kenmerk van de gelovige dat hij gelooft in het ongeziene. Het zal makkelijk zijn als wij alleen maar dienen te geloven in het geziene. In datgene wat tastbaar is. In datgene wat voor je ligt. Makkelijk. Maar juist... De test is dat wij geloven in het ongezienen. Dat wanneer Allah subhanahu wa ta'ala bepaalde zaken voordraagt of vertelt over het paradijs, over de dag des oordeels, over het graf, noem het maar op, dat wij zeggen wij geloven. Het zou veel makkelijker zijn, zonder meer, voor de meeste mensen, als wij zouden zeggen geloof alleen maar in het tastbare. Maar juist om die onderscheid te maken tussen de gelovigen en de niet gelovigen is dat je eigenlijk zeg maar, de mensen beproeft door middel van het ongeziene. Dit zijn zaken die de profeet jou voordraagt. Voor sommige mensen klinkt dat niet logisch. Voor min is dat altijd logisch. Je zegt, amen, wij geloven. Absoluut. Al zou de hele wereld het tegenovergestelde beweren. Een kenmerk van ons is dat wij ons overgeven aan Allah subhanahu wa ta'ala en zijn profeet. En de reden eigenlijk waarom in dit vers, begin van surat al-Baqarah, de nadruk wordt gelegd op het geloven in het ongezienen, heeft alles te maken met de beperking van het verstand. Want jij kan mij niet vertellen dat jouw verstand alles kan bevatten, alles kan begrijpen. Zoals jouw gehoororgaan niet in staat is om alles te horen en dus beperkt is, en zoals jouw gezichtsvermogen niet alles kan aanschouwen, of niet alles kan zien, en dus beperkt is. En zoals jouw kracht niet alles aan kan, en dus beperkt is, is ook jouw verstand beperkt. En kan ook jouw verstand niet alles begrijpen en bevatten. En daarom geloven wij in het ongeziene. Drie, een derde kenmerk. Van Hagrid al sunnah. is dat deze overtuiging van hun in evenwicht is met de natuurlijke aanleg van de mens. En verenigbaar is met het gezonde verstand, dat natuurlijk vrij is van onzekerheden en twijfels. Je wordt gevraagd om één God te aanbidden. Logisch. Als jij naar jezelf kijkt, hoe jij in elkaar zit, je zenuwstelsel. Je bloedsomloop, je lichaam, de functies binnen je lichaam, noem het maar op. Dan kan niemand die over een gezonde verstand beschikt, zeggen dat het een blinde toeval is geweest. Blinde toeval doet zich nog steeds voor, zou ik zeggen. Laat de blinde toeval dan iets tot stand brengen wat vergelijkbaar is met de mens. Wat vergelijkbaar is met een van de levende organismen. Is niet mogelijk en zal ook niet gebeuren. En zelfs als ze praten over zaken vandaag de dag als klonen, dan moeten zij zich in eerste instantie baseren op iets wat al leeft en wat al bestaat. Maar om uit het niets iets te creëren, is Allah subhanahu wa ta'ala eigen. Dus het is verenigbaar met het gezonde verstand. En daarom zie je ook als je bepaalde mensen aanspreekt waarvan de gedachten niet echt verontreinigd zijn met allerlei verkeerde zaken. Dan zou die tenminste zeggen, ja, wat jij vertelt, daar zit wat logica in. Natuurlijk, de dag gaat over in de nacht, de zon, de maan blijven steeds opduiken. Alles draait systematisch, noem het maar op. Dus er is iemand die dat allemaal organiseert, kan niet anders. En daarna vraagt de islam van jou, als je dat hebt erkend en gelooft dat je ook die ene God aanbidt. Want als jij zegt van, hij gaat over ons, hij heeft ons gemaakt. Want dat is de eerste punt die je moet bespreken, ja. Hij heeft ons geschapen, hij heeft ons gecreëerd, hij heeft ons gemaakt. Wat is het volgende punt? Hij heeft je op de wereld gezet. Wat is het volgende punt? Waarom? Waarom ben je op deze wereld gezet? Je kan niet tegen mij zeggen, zomaar. Zelfs een schoen heeft een functie. Als jij naar de winkel gaat en je koopt een schoen. dan is het toch niet de bedoeling dat je die schoen koopt. en dat je naar buiten loopt en dan gelijk je weggooit? Als je dat zou doen, dan zouden de meeste mensen zeggen: je bent gek geworden. Je koopt een schoen om die natuurlijk aan te trekken. Om je voeten te verwarmen. Om je voeten te beschermen. Dus als dat geldt voor een schoen. jij als mens, alhamdulillah. die toch wel begunstigd is. Maar het verstand. Hebt geen functie. Je loopt hier even je tijd te verdoen. Of wat een aantal ook zeggen van ik ben hier om te eten, te drinken, te slapen. Ja, dat doen dieren ook. Nee. Men dient een doel in het leven te hebben. En dat doel is bepaald. En om het ons bekend te maken. Kijk naar de barmhartigheid van Allah. Heeft die profeten gestuurd. Waarom? Om ook ons te laten zien hoe wij Allah subhanahu wa ta'ala dienen te aanbidden. Hoe moet dat gebeuren? Op welke wijze? Niet op je eigen manier. Want een aantal die hebben allerlei nieuwe daden van aanbidding uitgevonden. En ze denken dat ze daarvoor beloond worden. Hij komt en hij bidt op een hele eigenaardige manier. En zegt de intentie is goed. Ja ik ga ook hier kopperrolletjes maken en draaien en weet ik veel wat allemaal. En dan zeg ik daarna de intentie is goed. Wordt het geaccepteerd? En daarom stuurde Allah subhanahu wa ta'ala profeten om ons over deze zaak in te lichten. Ook om als voorbeeld te dienen. Zij werden niet gevrijwaard van aanbidding. Nee, zij gingen voor in het gebed. Laat maar zien hoe het gebed verricht dient te worden. En ze zeiden ook tegen hun volgelingen, zoals de profeet tegen ons zei. Verricht het gebed zoals jullie mij hebben zien verrichten. Neem het over zoals hij het deed. En daarom hebben de metgezellen zich ingespannen voor deze zaak. Er is geen zaak die plaatsvond tijdens het gebed van de profeet, of zij hebben het aan ons doorverteld. Waarom? Ze zijn uitgekozen voor deze zaak. Ze zijn de beste, zonder meer. Ze waren precies nauwkeurig in alles wat zij zagen en in alles wat zij overbrachten. Die eerste generaties, die waren daarvoor klaargestoomd. In zoverre dat ze jou konden vertellen hoeveel grijze haren de profeet in zijn baard had. Moet je je voorstellen. Wat de profeet op die bewuste dag droeg aan kleren. Welke kleur kleren. De hoeveelheid water die hij gebruikte om zijn woord te verrichten. Wie allemaal aanwezig was tijdens een zitting van de profeet. Dus zij letten niet alleen maar op de uitspraken van de profeet. Maar ook op zijn handelingen. Als hij glimlachte, dan zeiden ze, en hij glimlachte. Waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala hen heeft klaargemaakt voor deze grote zaak. Dus het gezonde verstand zal altijd... Zeggen dat datgene wat de islam verkondigt en zegt, namelijk het aanbidden van één God. Dat is wat de islam van je vraagt. Volgens de richtlijnen van de profeet. Dat is het. En daarom zie je dat eigenlijk ehle sunnah, hamdulillah, rust genieten. Je ziet dat mensen soms eigenlijk, zeg maar, slapeloze nachten ervaren alleen maar vanwege het feit dat ze niet weten waarom ze hier op deze wereld zijn geplaatst. Alhamdulillah, als je de moslim vraagt, waarom? Ik heb slechts de jinn en de mens geschapen om mij te aanbidden. Dat is onze doelstelling. Alles wat er daarnaast gebeurt, is ondergeschikt aan dit doel. Namelijk het aanbidden van je Heer. Van de Almachtige. De woorden van de Koran zijn in overeenstemming met het logica. Met het verstand. En daarom, in Sahih al-Bukhari, treffen wij een overlevering, waarin Jabir ibn Mu't'im radiyallahu anhu, zegt, Ik hoorde de profeet, vrede zij met hem, zodat al-Toor voordragen tijdens Salat al-Maghrib. En toen hij dit vers bereikte, namelijk, Am min shayin, am humul Oftewel, zijn zij door niets geschapen? Of zijn zij hun eigen scheppers? Vraagstelling. Je bent er nou eenmaal. Ben jij door niets geschaapt? Ben je er gewoon? Of heb jij jezelf gecreëerd? En stel je voor als je een gek tegenloopt die zegt, ja ik heb mezelf gemaakt. Zegt Allah, wal arda bal Of schiepen zij de hemelen en de aarde? Want de hemel en de aarde, dat is nog ingewikkelder, nog lastiger dan de mens zelf. Hij zegt toen ik deze woorden hoorde. Mijn hart wilde het bijna begeven. En hij was geen moslim. Hij zei, en sindsdien heeft eigenlijk de iman, het geloof zich genesteld in het hart. Nooit meer verlaten, alhamdulillah. Eén zin, niet meer nodig. Vandaag de dag heb je uren aan praten nodig. Uren soms, dagen, eeuwen. Maar de harten zijn soms verzegeld. Deze man, Allah subhanahu wa ta'ala had het goede met hem voor. Eén vers. Maar ze begrepen ook Arabisch. Ze begrepen ook de Koran. Die in hun taal was neergezonden. Zij waren forsaan al-loga al-Arabiya, zeggen ze. Zij waren de ridders van de Arabische taal. Dat was datgene wat hun bijzonder maakte. En toen Allah subhanahu wa ta'ala een wonder stuurde, deed hij dat middels de Koran. Jullie denken dat jullie goed zijn in de Arabische taal? Laat dan zien hoe goed je bent. Hier heb je de Koran. Konden ze niet. En zo gaat het altijd. Toen Moosa geconfronteerd werd met een volk die zich bezighield met tovenarij, Allah subhanahu wa ta'ala stuurde hem naar die mensen... Met een tovenarij van een grotere formaat. Die niet te bevatten is, die niet te begrijpen is. Toen Isa, geconfronteerd werd met een volk die zich bezighield met geneeskunde en medicijnen. Kwam hij met een geneeskunde die niet te bevatten was. Hij kon zelfs de doden weer tot leven brengen. En toen de Arabieren dachten dat niemand zoals hen... Was op literaire gebied, op taalkundige gebied, op het gebied van retoriek. Wat gebeurde er? Kwam er een Koran die iedereen verbijsterd deed staan. En daarom, als iemand naar me toe komt en zegt... Er is iemand die beweert dat hij vandaag de dag in staat is om iets te schrijven... ...wat gelijk is aan de Koran. Als Abu Jahl dat niet kon. En als Lualid ibn al-Mughira dat niet kon. En als Umay ibn Nughelef dat niet kon. En anderen dat niet konden. Die werden beschouwd als het top. Op het gebied van het Arabische taal. Hoe kan nou iemand die pas gisteren Arabisch heeft geleerd. Of iemand van deze tijd. Maakt niets uit. Nadat eigenlijk het klassieke Arabisch. Toch wel bijna vergaan is. Verloren is gegaan. Was het niet dat de Koran deze bewaard heeft gehouden. Komen zeggen. Dat hij in staat is om iets te schrijven wat gelijk is aan de Koran. Lachwekkend. Niet alleen dat. Korees deed alles om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam onderuit te halen. Alles. En niet alleen dat. Hij daagde hen ook nog uit. En kuntum viraybi mimma nadzanna ala abdina fa'tu bi soorati min mitli. Aoud'u shuhada'akum min dunillahi en kuntum geen. Hij zegt, als jullie twijfelen over datgene wat wij hebben geopenbaard aan onze Dina, kom dan met een hoofdstuk, gelijk aan de Koran. Ze werden uitgedacht en ze konden niet. Ze hebben het geprobeerd, maar ze konden niet. En nu komt iemand die nog eens niet, we zeggen 0,1% van de kennis van Abu Jahl heeft, op het gebied van de Arabische taal om te zeggen, ik kan het wel. Deze man, Jabir ibn Mut'im radiyallahu anhu, na het horen van dit vers werd hij moslim. Punt 4. De teksten die gebruikt worden door el sunnah om hun Aqida te onderbouwen, zijn terug te voeren tot aan de profeet vrede zijn met hem. De oprechte volgelingen en Natuurlijk de grote imams die de islam heeft gekend. Tot aan hen. En dit is een zaak die zelfs door de niet-moslims wordt erkend. Ieder onderdeel van onze akida ontleent zijn correctheid aan een tekst uit de Koran, de sunnah of een uitspraak van een van onze vrome voorgangers. En dit in tegenstelling tot de overtuiging van anderen. In zoverre dat wanneer je bijvoorbeeld een overleving voordraagt, ...jou gelijk iemand vraagt van wie heeft hem overgeleverd? Waar staat hij? En welke reeks mannen kent hij? En heb je onderzocht dat al die mannen te vertrouwen zijn? En als ze te vertrouwen zijn op het gebied van hun geloof... ...zijn ze te vertrouwen als het gaat... Om het onthouden van informatie. En als dat is gebeurd. Heb je nog gekeken. Of die ene uitspraak. Niet wel als vreemd. Als Shad Wordt beschouwd. In vergelijking met uitspraken van anderen. Een overlevering. Wordt daadwerkelijk. Helemaal gefiltreerd. Iedereen houdt zich ermee bezig. Van ehlel ilm natuurlijk. Mensen van kennis. Om te kijken of zij niet iets over het hoofd hebben gezien. Waarom? Het gaat hier om de uitspraak van de profeet. We moeten zeker weten dat de profeet dat heeft gezegd. En als er maar 1% twijfel bestaat, dan wordt hij verworpen. Waarom? Maar ze zijn allemaal bekend met de overlevering. Die zijn natuurlijk, hebben nagetrokken En die niet alleen maar dat, die zelfs moeten is, zeiden een aantal. Van generatie op generatie is overgedragen. Waarin zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wie bewust over mij ligt. Iets vertelt. Of iets aan mij toeschrijft. Wat ik niet heb gezegd. Die kan ervan uitgaan dat zijn plekje eigenlijk gereserveerd is in Jehannem. En daarom zeg ik. Dat men altijd een overlevering eerst moet verifiëren. Niet zomaar voordragen. Want ik zie dat het vaak gebeurt. Dat men gewoon overleveringen voordraagt. En zelfs degenen die hebben gezegd dat sommige overleveringen. alles niet helemaal gebleken. dat de correctheid perfect is. dat die toch nog wel af en toe voorgedragen kunnen worden. die hebben daar voorwaarden aan gesteld. En toch zijn er weer andere geleerden die hebben gezegd. absoluut niet. Op welke gebied dan ook. een overlevering, als blijkt dat hij zwak is. wordt hij niet. voorgedragen. En dat is het meest correcte. Of je moet echt duidelijk zeggen van, het is een zwakke overlevering, heeft geen waarde. Terwijl mensen hun overtuiging bouwen op uitspraken bijvoorbeeld, waarvan eigenlijk zeg maar degene die dat heeft gezegd, helemaal niet bekend is. Wie heeft het gezegd? Ja, hebben we ergens gevonden. We zijn het in een aantal manuscripten tegengekomen. Ja, maar wie is de schrijver daarvan? Wie heeft het opgeschreven? En als het vertaald is, wie heeft het vertaald? En ga zo maar door. Punt 5. De simpliciteit eenvoudt natuurlijk een helderheid van Aqidat al-Sunnah. Het is zo helder als de zon. Je kan het niet missen. Aqidat al-Sunnah kent geen vaagheden, geen complicaties, oftewel moeilijkheden en geen verborgen feiten. Het is ook te begrijpen door iedereen. Klein, groot, een geleerde persoon, een gewone man. Als ik praat natuurlijk over de basisdingen. Door iedereen ze te begrijpen. Dat is ook een eigenschap die Aqidat al-Sunnah bijzonder maakt. En uniek maakt. Zes. Aqidat al-Sunnah is niet toegankelijk voor valsheden. Onechtheden. En is ook niet vatbaar... Voor tegenstrijdigheden en wanorde. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Oftewel, denken zij dan niet na over de Koran. Als die, de Koran dus, anders dan van Allah afkomstig was geweest. Dan zouden zij daarin vele tegenstrijdigheden tegenkomen. Subhanallah, een boek, hoeveel bladzijden? En toch, als je het doorleest, kom je geen één keer een tegenstrijdigheid in tegen. Valseheden, onechtheden, kan niet. Je kan niet de Koran betrappen op een tegenstrijd. En als het soms lijkt alsof er tegenstrijdigheden in de Koran vermeld staan, dan komt het eigenlijk, zeg maar, door jouw kleinzielige verstand. En als jij terug zou gaan naar de mensen van kennis, je zou aankloppen bij die mensen. Je komt binnen en je zegt, ik ben het volgende tegengekomen en het volgende Koran tegengekomen. En het lijkt erop alsof ze eigenlijk zeg maar, in strijd zijn met elkaar. Dan zegt hij tegen jou, hoezo? Ja, ja, dit en dit. Dan kijkt hij jou natuurlijk zeg maar, verbaasd aan in eerste instantie. Maar daarna legt hij jou uit en denk je, subhanallah, hoe is mij kunnen ontgaan? Zo duidelijk, zo helder. Punt 7. Haqirat Ahle Sunna kenmerkt zich door universaliteit. Oftewel, nog duidelijker, het is bruikbaar voor iedere tijdperk, locatie, omstandigheid en gemeenschap. En daarom zei ook de profeet tegen een van de kunt. Vrees Allah subhanahu wa ta'ala overal waar je bent. Dit geloof van jou kan je overal toepassen. Dit geloof van jou kan je overal meenemen. Iedereen kan het bevatten. En daarom wordt ook de islam vandaag de dag overal met open armen ontvangen. Zonder meer. Al wordt er heel veel leugens over de islam verteld. Al wordt de islam geassocieerd met geweld, met andere zaken. Maar als de mensen de moeite nemen om er even terug te gaan naar de bronnen van de islam. Dan zullen ze erachter komen... Dat de islam een universele geloof is. Die overal toe te passen is. En door iedereen tot uitvoer kan worden gebracht. 8. Ook is Haqidat al-Sunnah opgewassen tegen alle druk, moeilijkheden en tegenslagen. Die zich op haar weg natuurlijk opwerpen. Haqidat al-Sunnah houdt stand... En dit is op zich natuurlijk niet vreemd... ...als wij bedenken dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...inna nahnu wa inna lahu Oftewel, voorwaar wij zijn het die de vermaning... ...de Koran hebben neergezonden... ...en voorwaar wij zijn... degene die daarover waken. Wij zijn degene... ...die het zullen beschermen... ...tegen allerlei toevoegingen... ...addities... ...of verdraaiingen, noem het maar op. Surat al hijr vers nummer 9... Als ik zeg dat het eigenlijk zeg maar onvergankelijk is. En bestendig is tegen alles eigenlijk. Denk maar natuurlijk alleen maar aan gebeurtenissen. Ik pak er gewoon eentje uit die vele gebeurtenissen. Namelijk de gebeurtenis met imam Ahmed. El imam Ahmed leefde in een tijd waarin eigenlijk toch wel Mu'tazila heerste. Zij wilden dat eigenlijk iedereen verkondigde. Dat de Koran niet het woord is van Allah. Maar slechts een schepsel. Zoals de resterende schepselen. En ze kregen de meerderheid achter zich. En het leek alsof bijna het ahle sunnah afgelopen was. Maar dan duikt er een man op. En hij is opgestaan. En terwijl iedereen eigenlijk bezweek onder de druk van de mu'tazila Zei imam Ahmed absoluut niet. De Koran is het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Gemarteld. Hij heeft heel wat moeten doorstaan. Maar hij heeft stand gehouden. Rahimahullah. Hij was een middel. Als het gaat om de Koran in stand te houden. Maar in het begin is het gewoon zo. Dat Allah subhanahu wa ta'ala sowieso die akida zo beschermen. En veilig stellen. En deze man subhanallah, zelfs toen hij de gevangenis. En dat is ook soms zo. Hè, een aantal broeders. Wij kunnen soms bijvoorbeeld zeg maar verzwakken. Wij kunnen soms opgeven. Iman kan eigenlijk zeg maar afnemen. En wij kunnen soms zelfs eigenlijk zeg maar in sommige gevallen toegeven. Maar als het gaat om de echt, om mensen van kennis. De grote mannen die zullen altijd stand houden. Want ze weten als de grote mannen opgeven wat zal de rest dan doen. En daarom toen eigenlijk Iman Ahmed in de gevangenis werd geplaatst kwam hij een man tegen. Mohammed ibn Noor. Een onbekende jongeman. En weet je wat ik tegen hem zei? Hij zei tegen hem, luister, als ik zou bezwijken, niemand die er iets van opmerkt, en het heeft ook geen gevolgen voor de huis. Maar als jij, o grote imam, zou bezwijken en zou toegeven dat de Koran niet het woord is van Allah subhanahu wa ta'ala, en de mensen kijken op naar jou, nemen jou als voorbeeld aan, dan zullen de mensen afdwalen zijn. Dus hou stand. Toen zei de imam Ahmed, die woorden hebben mij meer kracht gegeven om door te gaan. 9. Aqeerat Ahle Sunna bezorgt haar volgelingen geruststelling en verademing in hun leven. Want het berust op het geloven in Allah. En het besef dat er geen andere naast Allah subhanahu wa ta'ala aanbeden mag worden. En daarom kom je vele versen tegen in de Koran waarin Allah subhanahu wa ta'ala, degene die geloven en volgens de juiste richtlijnen leven... En zich houden aan aqeer het sunnah. Die mensen stelt Allah subhanahu wa ta'ala gerust. En hij belooft ze standvastigheid en vastberadenheid. Het zijn ook vaak alleen de mensen van ahle sunnah die echt stand kunnen bieden. En die ook standvastig zijn wat betreft hun akida. En die ook geduld tonen wanneer zij aangevallen worden op hun akida. En daarom zegt ook Allah subhanahu wa ta'ala: amanu wa lam yelbisu imanahum. Bi dhulmin ula'ika lahumul amnu wa hum Oftewel, degene die geloven en niet hun geloof met onrecht mengen. Zichzelf geen onrecht aandoen. Zij zijn degene die veiligheid toekomt. En zij zijn de rechtgeleide. Surat al-An'am 82. En als laatste, Aqidat al-Sunnah, oftewel Aqidat al-Islam, is in staat om alle problemen en geschillen op te lossen. Want ook voorheen heeft Allah middels deze Aqidah uit elkaar gerukte harten weer bij elkaar gebracht, armen rijk gemaakt, onwetende mensen van kennis voorzien, blinde ogen weer ziend gemaakt en de angst bij mensen Weggenomen. En dat kan vandaag ook weer gebeuren. En denk natuurlijk aan. Twee stammen. Die woonachtig waren in Medina, Vijanden van elkaar. Lagen altijd overhoop met elkaar. Bestreden elkaar. Ze hadden elkaar bijna uitgemoord. Ze konden nooit met elkaar in één kamer zitten. Wat in één kamer? Ze konden nooit met elkaar zelfs in één stad wonen. Subhanallah. Zoveel bloed vergieten. Maar toen de islam kwam, heeft hij van deze mensen broeders gemaakt. Die alles voor elkaar over hadden. Alles. Ze vergaten dat zij van verschillende stammen afkomstig waren. En het enige wat zij zich nog konden herinneren, was dat zij broeders waren van elkaar. Ze hadden alles voor elkaar over. En dat is de boodschap van de islam. Die gaat veel verder. Veel en veel verder dan. Ras, dan kom af, dan aanzien, dan status. Het baseert zich op het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. En omdat deze broeder in Allah subhanahu wa ta'ala gelooft, hou ik van hem. Heb ik hem lief. Heb ik alles voor hem over. En zo moeten wij met elkaar zijn. En dat is waar aqidat is de sunnah naar uitnodigt. En de nadruk oplegt. Heb elkaar lief. Hou van elkaar. En heb ook alles voor elkaar over. Want zoals de profeet zei. Niemand van jullie zal daadwerkelijk geloven. La om in Zegt de profeet. Tot wanneer? Totdat hij voor zijn broeder wenst. Wat hij voor zichzelf wenst. Totdat zij voor haarzelf wenst wat zij voor haar zuster wenst. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu alla illa ant astaghfiruka